7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een inval gedaan... bij een vleesverwerkend bedrijf in Os. Het bedrijf zou paardenvlees hebben verkocht als rundvlees. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het bedrijf paardenkarkassen... uit Nederland en Ierland verwerkte tot vleessnippers. Die werden vervolgens vermengd met rundvlees... en als puur rundvlees op de markt gebracht. Het is nog niet bekend of er een link is... met het paardenvleesschandaal in Groot-Brittannië... Volgens het OM heeft het bedrijf in Os... ...valsheid in geschriften gepleegd... ...en wordt het verdacht van oplichting en witwassen. Inspecteurs hebben bij de inval administratie in beslag genomen... ...en monsters genomen van het vlees. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onaangekondigd... ...op bezoek bij artsen, ziekenhuizen... ...en makers van medicijnen en hulpmiddelen. Ook gaat het aantal inspecties fors omhoog... ...en komt er voor burgers een zorgloket. Dat heeft minister Schippers aangekondigd. Zij wil dat er scherper wordt opgetreden tegen malafide, ondeskundige en slecht functionerende artsen. En ze vindt dat de inspectie zich de afgelopen jaren te veel heeft beziggehouden met papierwerk en vergaderen. Bij het zorgloket kunnen burgers terecht met klachten over de zorg. Premier Rutte wil later dit jaar het Europees Parlement toespreken. Hij wil dan vertellen hoe het kabinet de toekomst van Europa ziet. Rutte benadrukt dat de eurozone moet worden versterkt en dat Europa democratischer moet worden...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 ANUB, ah, verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staat nog wel file op de A28, assen richting Hogeveen. Voor de afreed Ruinen, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, een stukje verderop. De weg is helemaal dicht tussen Ruinen en Hogeveen. U wordt daar omgeleid. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 Ja, welkom tot 8 uur dit programma. Dat vanavond eigenlijk geheel in het teken staat van wonderen. Want straks ga ik praten met Jeroen Wielaert over zijn boek Het Vlaanderen van de Ronde. Met de kort is weer de Ronde van Vlaanderen. Een uh, hele bijzondere wedstrijd is dat. Maar Jeroen heeft die ronde eigenlijk vooral gebruikt... om Vlaanderen is heel mooi en goed op de kaart te zetten... met heel veel verhalen. En we gaan straks ook naar een heel bijzonder fragment luisteren. Kan ik nu al verklappen met een uh, nog tamelijk jonge Hugo Claus. Dat straks. Dat is het tweede wonder van deze uitzending. Nu het eerste wonder. En dat is het wonder van Eindhoven. Geschreven door Arno Klaus. Kantelberg, reizen door de geschiedenis van de Lichtstad. Boek is net verschenen bij uitgeverij Podium. En op dit moment, we zitten hier in een Amsterdamse studio. is er een heel défilé aan DAFjes, ja. want ook DAF is Eindhoven. bij NEMO uh, geëindigd, het uh, grote museum. Ja, ja, ja. Want Arno, daar straks de presentatie ook, ook van je boek. Dat ga jij aan de burgemeester van Eindhoven, ja, Rob, Rob van Gijssel? Ja, Rob van ja. En ik moet niet zeggen Eindhoven, maar Eindhoven. Nou, je herkent de Eindhovenaar aan de uitspraak van het woord Eindhoven. En in Eindhoven eh, zeggen ze niet Eindhoven, maar Eindhoven. En Rob van Gijsel is een geboren Eindhovenaar. Dus je hebt niet een geboortecertificaat nodig, zoals bij Obama... om te weten dat Rob van Gijsel daadwerkelijk in Eindhoven geboren is. Het wonder van Eindhoven. Reizen door de geschiedenis van de lichtstad. We hadden de DAF'jes net al. Je hebt Philips ja, Design ja. Academy. Ja. Er wordt nu ook weer van alles eh, bedacht eh, eh, in Eindhoven. Daar zullen we het straks ook, ook over hebben. Maar we gaan ook de geschiedenis in. En dan moet ik even bij vertellen dat eh, nou, vanavond is er avond in Nemo. Morgen in Par Paradiso er, ja. de Bali hier in Amsterdam ja. staat... Eindhoven, helemaal. Amsterdam staat dit weekend in het teken van Eindhoven. Ja. Van Eindhoven. Kan verkeerd. Ja, en dan is het grappige nu je over Amsterdam uh, begint. Uh, we kunnen ook Rotterdam nemen of een andere stad. Daar mm. met die steden is, en dat bedoel ik met alle liefde die in mij is... iets mis als je het vergelijkt met Eindhoven. <laughs> ja. wat, wat, wat is er nou het mooie van Eindhoven? Je kunt, een eind, je kunt vrij snel een Eindhovenaar worden. Oh, ja, nou, dat, dat geldt een beetje voor heel Brabant. Maar met name voor Eindhoven. Dat, dat Eindhoven heeft een open identiteit. Uh, Eindhovenaar kun je worden. Dat is ooit uit nood gedwongen, omdat Philips... Uh, en dan heb ik het over begin van vorige eeuw... Hè, Gerard Philips kwam in 1891 naar Eindhoven. Bouwde een, uh, samen met zijn broer Anton, die met name een perimpje... had arbeiders nodig, die waren daar niet. Althans niet voldoende in de regio Eindhoven. Dus hij begon eerst in Limburg, daarna Zeeland, Trenten, Hij haalde ze van verre. En dat waren ook vaak eh, niet, geen niet-katholieken. Eh, die waren religieus anders getint. En, maar die werden wel Eindhovenaar. Nou, dat heeft zich doorgezet tot in deze eeuw, zelfs tot in, nu, tot in het nu. De high-tech campus in Eindhoven. Ja, daar werken. Eh, Wat is de high-tech campus voor wie het niet weet? Dat is de slimste regio ter wereld. Hè. Zo verkopen ze zichzelf. En dat is ook echt. Daar zitten eh, van kleine start-ups tot grotere bedrijven. Eh, die vinden daaruit. Um, en dat doen ze vrij goed, want het aantal patentaanvragen... daar is het hoogste van, op die 400 kilometer, is het hoogste ter wereld. Uh, en dat, dat is dus in het zuiden, ja, zuiden van Eindhoven. En dat, daar, dat zijn niet allemaal Eindhovenaren die dat werken. Dat zijn mensen uit India, heel veel Tsjechen, heel veel Oostblok. Uh, en, en, maar die worden ook weer op hun beurt. Eindhovenaar. Dus dat vind ik het mooie aan Eindhoven. Dat die open identiteit, dat je het kunt worden. Kijk, in Amsterdam zeggen ze, dat. Ik, ik woon in Amsterdam, al 25 jaar. Ik ben een Brabander, ik zal nooit een Amsterdammer worden. Sterker nog, mijn kinderen ook niet. Pas hun kinderen worden Amsterdammer. Hè? Pas dat, als je drie generaties in Amsterdam woont, ben je Amsterdammer. Nou, in Eindhoven doen ze daar niet zo moeilijk over. Maar dat is mooi, want dat beschrijf je ook in het wonder van Eindhoven eigenlijk. Het is nood, noodgedwongen. Ja. Het, hè, de innovatie... Innovatie, je kunt die parallel trekken. Hè? Je kunt die parallel trekken ook naar PSV. Die hadden spelers nodig, die hadden niet voldoende spelers. Dus de eerste internationale transfer. Trevor Ford, Wales, Welsh ze Welsh, ja. ja. Dat, die, was, die is van PSV, dat is geen toeval. Hè? En dat ze later. Hè, dat, dat, daar werd wat schamper over gesproken nog altijd. PSV, de koopclub. Ja, dat was ook uit nood gedwongen. Het achterland was niet groot genoeg. Dus moesten ze spelers gaan kopen van andere clubs. Maar ja, alles maar om die ambitie te verwezenlijken. Waar die stad heel erg veel last van heeft om altijd maar die hoogste ambitie, altijd maar het hoogste te willen bereiken. Dat, dat kun je echt zo, zo, zo zeggen, dat dan nog steeds... Ja, nou, voor een stad van die omvang, want het blijft natuurlijk relatief een kleine stad. Hè, een stad, Groningen, Tilburg, Almere, uh, what have you. Uh, is, is, voor een stad met die relatief kleine omvang... Uh, heeft het uitzonderlijke prestaties geleverd, de vorige eeuw. En doet dat overigens nu nog steeds, maar de vorige eeuw, nou goed, dat heb ik vooral dachten te beschrijven. Dat onzichtbaar heb ik zichtbaar proberen te maken. Wat heb je bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt... wat voor jou voordien nog onzichtbaar was? Nou, zit, je, je zou misschien niet denken... dat Eindhoven een cultureel indrukwekkende historie heeft. Uh, maar, maar goed, je voelt hem aankomen, maar dat is wel zo. Uh, de eerste elektronische muziek op vinyl... komt uh, uit Eindhoven van uh, Dick Raimakers. Uh, Kit Baltan, zijn artiestennaam. Werkt op een nat natuurkundig laboratorium van Philips. Song of the Second Moon. En dat wordt echt gezien als een. Nu door de, de grote electromuzikanten wordt het gezien als een. Is hij de pionier op dat terrein? Hij wordt ook gevierd uh, vaak in, in het buitenland. Eerste hip-hop-lp. Komt uit Eindhoven. Eerste punk-lp. Eerste, dat weet iedereen dan weer wel. Eerste Nederlandstalige rock-and-roll-hit. Yeah. Bert de Koelewijn. Komt van de dak af. Komt uit Eindhoven. Ja, dat is curieus dat, het, dat dat allemaal op een gegeven moment staat... Dat als je dat op een rij zet, is zeg maar, dat mozaïek aan prestaties, dat is indrukwekkend. Nu noemde je net uh, dik Rijmakers... Die onderdaad, inderdaad de naam Kit Baltan die muziek maakte. Samen ja. met Tom van Disselveld. Ja. Een, een muzikant die later ook met Toon Herman speelde. Als je aan David Bowie vraagt. Ja, dit is niet verzonnen hoor. Maar wie, wat grote invloed op hem heeft gehad. Dan noemt hij deze muziek ook. Ja. Van, van, van Kit Baltan. Ja, ja, nou ja, dat is... Uh, maar ja, je kunt het ook een beetje... In het, nog, in het, zelfs in, de, in het triviale is Eindhoven... Want dit is echt heel bijzonder. Hè? Die song van Second Moon dat was echt revolutionair. Maar in het triviale kun je het ook trekken. De eerste gitaar van George Harrison. Ja, nou ja, als ik het zo zeg... klinkt het eigenlijk helemaal, maar komt uit Eindhoven. Dat was een echt mondje. Is in Eindhoven gemaakt. Die werd overigens in Engeland... Op de markt gebracht onder een andere naam, Rossetti. Of de, de, de, de, de hoge zijden hoed van, van, van John F. Kennedy tijdens een inauguratie. Ja, die, die, is gemaakt, die is echt gemaakt door Sporenberg NV en Zonen in Eindhoven. Maar nu even over dat Natlab. Dat vind ik wel mooi. Dat was een natuurkundig laboratorium. Ja. Dat is op een bepaald moment door Philips in het leven geroepen. Ja. En daar werkten mensen als dikke raaimakers. Maar heel veel andere uh, vernuftige mensen, technici. Ja, ja. die Nobelprijswinnaars, latere Nobelprijswinnaars ook. Die, die, die, die, die, ja, die, die vonden uit daar. En het, het, het goede vind ik... daar aan een natuurkundig laboratorium... waar, waar honderden mensen hebben gewerkt... Hè, daar komt de audiocassette vandaan... daar komt de compactdisc vandaan... daar komen al die, uh, uh, uh, uh, al die uitvindingen vandaan. Het goede is dat het... daar waar andere bedrijven... Uh, uh, dat er vanuit, er vanuit de commerciële kant werd die onderzoekslaboratorium aangestuurd. Dat onderzoekslaboratorium van Philips, dat natuurkundig laboratorium... dat natlab was volkomen onafhankelijk. Ja, dat is heel essentieel, Er ja. werd academisch onderzoek gedaan. Ja. En als er dan een keer wat uitkwam waar ze wat aan hadden... zoals een audiocassette, hè, revolutionair, eigenlijk revolutionair dan een compactdisc... ja, dan was dat bijna mooi meegenomen. Ze zaten natuurlijk om dingen uit te vinden die verkocht konden worden... maar ze lieten zich... Uh, niet aansturen door. Nee, conversie. maar het is wel. Dus, dus. Zoals je soms kunt ontdekken. dat je in iets geïnteresseerd bent. waarvan je helemaal niet wist dat je erin geïnteresseerd was. Ja. Zo kun je ook ja. gewoon. In, met een vrije opdracht dingen gaan ontdekken. Maar het bijzonder is wel. dat dat klimaat daar dus heerste. Zo van. Ja. gaan jullie je gang maar. Ja. Ja, Hoe ja, kwam dat, dat? Nou, ik denk. Nou, dat, dat kwam. Uh, uh, omdat. Uh, uh, met name Anton Philips zag dat dat het beste was dat is mijn inschatting, ik heb het hem niet kunnen vragen... die, die zag dat dat uh, uh, uiteindelijk het beste resultaat opleverde. Maar daar kwamen, als er bezoek kwam van andere laboratoria... bijvoorbeeld de Bell, uh, Bell Lab het, uh, in Amerika... of er kwam van Siemens, ARG mensen... Nou, die, die, die commerciële mensen begrepen er helemaal niets van... dat ze hier in Eindhoven dat Natlab zo onafhankelijk en autonoom kon opereren. Dat was ongekend. Want die wilden dat er direct resultaten boeken was... en dat die mensen geen, ja. niet als een soort kunstenaars aan de slag gingen... maar gewoon opdrachten. Ja, ja. nee, het was... Uh... En uh, wat ze. Het was bijna een. Ja, nou ja, bijna. Het was gewoon een academische manier van opereren. Ze hadden. Er werden ook uh, lezingen georganiseerd. Er werden mensen uitgenodigd. Einstein sprak er ook bijvoorbeeld. Uh, vele Nobelprijswinnaars spraken daar. Nou, dat had verder geen enkele relatie met wat Philips op de markt bracht. Je geeft nog een voorbeeld. De naam ben ik kwijt van de Amerikaan die ingehuurd werd. Die later nog een aantal Oscars heeft gewonnen. Die opeens ook in een, in een Eindhovense Eindhoven, laatste keer... Ja, ja, je bedoelt jo uh, ja. de animatiepionier. Ja. Uh, ja, George Paul. Ja, Wat ja, was dat voor man? Uh, die kwam uit het Oostblok, had in Berlijn en uh, woonde in Parijs uiteindelijk. En die maakte animaties. Uh, uh, maar heel bijzonder... En Philips, ja, het is eigenlijk als je. Philips bedacht dat het wel leuk zou zijn of leuk. Het wel interessant dat die man reclamefilmpjes zou maken voor Philips. Dus die werd ingehuurd en die, daar werd een woning voor hem klaargemaakt, een atelier in Eindhoven. Ja, en man, hij is uiteindelijk gevlucht, George Paul, uh, omdat de Duitsers uh, rukten op in 1940. Hij is naar Amerika vertrokken en heeft daar inderdaad Oscars gewonnen, Oeuvre Awards. Uh, uh, en hij maakte, en die, die animatie, overigens, dat, die is nu uh, een van die of een paar van die Philips filmpjes door Jos Paul met PAL is er staat op YouTube. Als je dat nu ziet, is dat nog steeds indrukwekkend. Dat was hij maakte filmpjes. Ik bedoel, als je dat toen zette naast wat Disney deed, wat ja. Disney deed in Amerika. Nou Disney mocht nog niet eens zijn een fetus vastmaken van die Jos Paul. Zo bijzonder was dat. Die op YouTube kun je even ja. opzoeken wat hij deed. Oh, en overigens, ja. nu we het daar toch over hebben YouTube. Ook het Tati. Dat is een fragment uit een tatief filmpje ja, te zien. Ja, ja dat, is, dat moet ik wel bij vertellen. Dat is vooral ook een particulier... Uh, ik ben PSV-supporter. Um, dat uh, geeft niks. Nee. De, um, we hebben allemaal wel wat. En als uh, PSV-supporter hecht ik meer aan de UEFA-cup van 78... dan aan de van 88, ik dus op Cup 1. Dat voert verder te ver. Maar er is een prachtig filmpje. Die, die wonnen wij destijds ten koste van Bastia. Mooie club ook, hè? Corsica. Uh, en uh, twee wedstrijden toen, nog, de Cup, toen het voetbal nog gewoon van de supporters was. En uh, er is een filmpje gemaakt door Jacques Tati, die was bevriend met de ongetwijfeld, ongetwijfeld waarschijnlijk mafioze voorzitter van Corsica. En Jacques Tati heeft een filmpje van 20, 25 minuten gemaakt, Forza Sebastia. Nou, dat is, uh, dat is fantastisch. Dat is geweldig. Je ziet daar het voetbal zoals het in 1978 en dan op die deadpan-manier, die ja, bijna ja, droog. Uh, geregistreerd door, uh, door Tati. Dat, die lag jarenlang ergens in een la... en de dochter van Tati heeft die daar op een gegeven moment uitgevist. En die, daar heb ik wel lang naar moeten zoeken... Ofis. maar ik heb hem wel gevonden. Hij, stond, ja, hij staat ergens verstopt op YouTube. Ja, het dacht, is een ja. soort, een, zoals je die film beschrijft... in, in, in een soort sfeer van... en het klinkt romantisch, maar zo bedoel ik het niet... van onschuld, waarin ook dingen... ontstonden en, en, en gebeurden. Dat is ook wat een deel van het boek van je... kenmerkt. Die, die onderzoeksdrift. Natuurlijk wel commercieel aangedreven... maar... Nou, ja, nou, de innovatiedrift. Die is, dat is het. Dat, het is, uh, en, dat zie je, en daar kun je een parallel trekken. Dat, dat, daar is Gerard Philips verantwoordelijk voor. Voor die innovatiedrift. En dat zit in die stad. En, wat je, uh, en, en dat vind ik het bijzondere aan, of het knappe aan. Hè, die stad dreigde op een gegeven moment uh, een spookstad te worden. In de jaren tachtig, DAF liep leeg, Philips liep leeg. Duizenden mensen werkloos. Dus, dus, dus grote drama's. Zelfmoorden zelfs. Um, toen ging vervolgens in 1997 het hoofdkantoor naar Amsterdam. Wat een mentale genadeklap was voor die stad. En, uh, en, en, en het doemscenario van inderdaad een spookstad... of van die Britse industriesteden in de jaren 70... of van Detroit nu, dat lag echt al klaar. En toen heeft de stad zich opnieuw uitgevonden Eindhoven. Want daarvoor was het te veel al geïnjecteerd met die innovatieambitie. Uh, en dus, nou ja, ze hebben zich uitgevonden en zijn nu de sleutelspelers... in de Nederlandse economie. Dus, dus economisch zijn ze... Laatst Amsterdam en Rotterdam ver achter zich. Eh, met economische groei en dergelijke. Maar ook op het terrein van design. Bijvoorbeeld is het een internationaal gereputeerde stad. Hè? Eindhoven is de designstad van Nederland. Die Design Academy is de academy. Eh, de, de Design Academy der wereld. Dus de, ja. ook het, het, het, het, het, het mooie trouwens, dat. En dat kunnen we ook allemaal nalezen in het wonder van Eindhoven. Dat, nou ja, er is ook het een en ander gemist intussen. Hè? De computers bijvoorbeeld heeft Philips ja, ja, ja, ja. gemist. En de televisie ook bijna. Ja, die hadden ze bijna gemist. Dat dat uh, Hoezo en waardoor? Nou ja, een inschattingsfout. Ja, uh, dat kun je je niet meer voorstellen nee. nu. Want, ja, maar... die, na die naïviteit overigens, dat, is, dat klopt helemaal. Dat was... Op een bepaald moment bedacht, hadden ze, heeft Philips heeft een directielid naar Amerika gestuurd. en ga maar eens kijken wat daar voor consumentenelektronica is. Kwam terug met een koffer, daar zat ook een elektrisch scheerapparaat in. Toen, daar dacht vervolgens de, die man, heette Casimir, een briljante man overigens ook aan uitvinden. Die dacht, nou, laat en ik. Casimir, is dat ook de, de man die bij het uh, later. de natuurkundige? De natuur, ja, de natuurkundige. HBC Casimir. HBC Casimir, ja, ja. ja. Een hele geleerde man. Een hele, ja, bijzondere man. Echt klassieke verstrooide professor, ja. maar uh, geniaal. En eh, toen, eh, die, nou, die, die zag daar wel wat in, dus die ging een, zijn scheerapparaat ontwikkelen. Dat vond Anton Files maar niks. Eh, eh, wij zijn toch geen kappersbedrijf. <laughs> ja, dat is geweldig. Eh, ja, wij, en hij, kreeg hij zei, nou vooruit dan hier is 5000 gulden, mag jij een scheerapparaat ontwikkelen. Nou, uiteindelijk ontwikkelt hij de Filesheef. Voor 7000 gulden waren de kosten. Nou, het bedrijf was te klein, dat kon toch allemaal niet... Uh, en men zag daar niks in. Nou, daar zijn er, ik geloof, uiteindelijk 500 miljoen van verkocht van die Dus Ja, het is uh, toeval heeft natuurlijk ook vaak een... Uh, maar ja, dat is dan ook alweer, dan laten ze zo'n man, zo'n verstrooide professor, zo'n Casimir... uiteindelijk ook wel weer hun, zijn gang gaan. Uh. Waardoor de filicheef en ja. de televisie? Uh, die televisie, die hebben ze, nou, dat, dat, daar kwamen ze snel achter dat ze zagen... nou, dat, er gaan toch wel heel veel mensen ineens een televisie kopen. Dus toen hebben ze links en rechts wat patenten uitgewisseld met Amerikanen... die, uh, die wel die technologische kennis hadden. Uh, en hebben ze het ingehaald met die televisie? De computer hebben ze, de personal computer hebben ze volledig gemist. En toen ging het uiteindelijk zo snel, dat konden ze, dat konden ze ook niet meer bijhouden. Dat hebben ze gemist. Even uit mijn hoofd. Daarna het IBM heet, ja. versloeg ze. Ja. Maar, maar hoe gaat dat missen dan? Gewoon hetzelfde als met sovietlichaften. Met geluk ja. heb je het wel. Maar voor nou, timing. Uh, verkeerde inschatting. Uh, vi de de videorecorder, de, de Video 2000, daar zaten ze ook mis. Maar goed, daar leerden ze dan weer van. Hè. Uiteindelijk werd het, het Sony systeem, uh, werd VHS werd de, de, de standaard. Daar hebben ze weer van geleerd. Uiteindelijk hebben ze de compactdisc uh, bedacht. En daar hebben ze toen op het einde, dat is er gewoon ook wat natuurkundelaboratorium bedacht. bedacht, hebben ze gewoon Sony erbij gehaald. Uh, en, daar, en dat is vervolgens is dat de standaard geworden, zeg maar. Die compactdisc en die afspeler. Die speler. Ja, you win some, you lose some, ja. En als je nu denkt aan dit moment, dan is het eigenlijk heel simpel. Hè? Er zijn licht. Het is allemaal licht. Het is licht, ja. Ja, ja licht, ja. Nou ja. dat is Philips verlicht. M LED ledlampen allemaal, dat is ook nog eens energiezuinig. Verlicht eh, nou, bijna alle grote gebouwen ter wereld. Van het Empire State Building tot de Eiffeltoren. De piramides van Gizeh. Dat is allemaal door Philips. Ik zou bijna zeggen ons Philips, maar ik zou, dat is allemaal door Philips eh, uh, verlicht. Dus dat is, hun, dat is een geweldige divisie, die lampen. Eh, en de medische divisie. Hè. Wat heb jij nou uiteindelijk werkend aan het wonder van Eindhoven? Wat vooral, een, wat je mooi hebt uitgelegd, ook een, een verhaal over innovatie is. Over risico's durven nemen om niet direct resultaat altijd te ja. maar willen zien. Maar wat heb je daar uiteindelijk. Wat vond je nou het meest verhelderende? Nou, dan, dan kom ik terug op wat, waar we over begonnen: die, die, die open identiteit. Die, die, eh, en, eh, kijk, en, en zeker in deze tijden, hè, waarin we eh, allemaal naar, weer naar onze navel gaan kijken... en de, en de grenzen willen sluiten, eh, is het die open identiteit van, die, van, die eind, van Eindhoven met name... en dat is ook weer door Philips. Dat maakt dat die, dat die stad dus eh, bij eh, ook elk zuchtje tegenwind... zichzelf alweer eh, aan de haar uit de moeras trekt. En dat maakt dat dus ook een hele markante stad waar bijzondere dingen eh, gebeuren. Maar dat maakt het ook een heel prettige stad, met name. Hè. Eh, ook niet onbelangrijk. Het is een hele informele stad. Het is ook de stad over zwaar. Ja, nou ja, misschien spreek ik mezelf een beetje tegen... maar het, het is tegelijkertijd nog steeds wel een heel katholieke en dorpse stad. Eh, met, er zijn, in Eindhoven zijn, dat is ook weer zo'n cijfer... zijn gemiddeld de meeste netwerkbijeenkomsten. Ja, je koopt er natuurlijk weinig voor, maar dat zegt veel over de manier van zaken doen. En dat, daarin zie je het oude Eindhoven terug... In uh, de 19e eeuw was Eindhoven een land met schale zandgronden uh, en keuterboeren die die, die, die zandgronden bewerkten met, met moeilijke, moeizame, karige oogsten. En toen moesten ze de hulpbronnen delen om uh, te overleven. En dat gebeurt nu bijvoorbeeld op die high-tech campus ook. Daar worden de hulpbronnen, het is een heel sociale stad eigenlijk. De hulpbronnen, de clean room. Uh, wat, nou ja, dat is een, een technische die wordt gedeeld op die campus door, dus door, door Philips, maar ook door kleine start-ups. Uh, die kunnen die cleanroom gebruiken. En die, die, die, die, die, die campus nu, dat zijn mensen, wat je zegt, India. Ja, Oostblok, heel veel Oostblok. En heel veel Oostblok. Er is een, zoals in het begin van de vorige eeuw... het Philips Sportpark werd gebouwd voor de arbeiders uit Drenthe, Limburg, Zeeland... om de voetbal uh, atletiek te spelen. Zo is er het Philips Sportforest. het heet Frits Philips Sportforest op de heite campus, daar is een voetbalveld... Ik was daar ook, een, maar daar wordt niet meer gevoetbald. Daar wordt cricket uh, gespeeld. Dus dat zijn de, de gegevens van de nieuwe tijd. Maar uiteindelijk is het principe is precies hetzelfde. Ik wil je bedanken. Graag gedaan. Ik sprak met Arno Kantelberg over het wonder van Eindhoven. Reizen door de geschiedenis van de lichtstad. Uitgegeven door uitgeverij Podium. Arno die gaat nu naar Nemo, want die gaat het eerste exemplaar van het uh, boek... overhandigen aan Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. Plasterk is daar ook en... Morgen in Amsterdam, in de Bali en in Paradiso... heel veel aandacht voor dat wonder van Eindhoven. Dit is Brands met boeken op Radio 1. En ik ga nu door met een ander wonder, namelijk het Vlaanderen van de Ronde. Een boek van Jeroen Wielaert, die we nu gewoon even gaan horen. De Vlaamse Ronde vooruit. Voorbij Zottegem, 119e kilometer. De Lippenhovenstraat op. 1200 meter Keien. Dan de Beugelstraat in. Het Romeinsplein over. En dan linksaf de Paddenstraat op. 2400 meter Keien. Over een oud traject dat nog dateert van de Romeinen. Na zo'n 2 kilometer staat links in het weiland... Een oude klassieke pleisterplaats. De Moriaan. Een dixieband speelt er buiten langs de weg. En binnen hangt een poster. Met links een afbeelding van de beroemde oude Flandriën brikschotten En daarnaast tekst De Moriaan Paddenstraat, Zottigem Velzekke. Vanaf 12 uur spektakel. Feestent met rechtstreekse uitzending op reuzenscherm. Vlaamse stoverij met friet, ambiance verzekerd, Flandriens op post. Het is er genoegelijk in de zon. De mensen drinken hun pintjes, ze eten hun stoverij... en er is nog geen renner te zien. Dat is het feest van de Vlaamse keien. Buiten de Moriaan is het vooral wachten... Langs de paddenstraat, hè? Ja, dat ja, is van eens wat. Komt u nou vaak op de paddenstraat? Elk jaar. Naar de kors. Hoe lang al? Goh. Vele jaren. Vele jaren ja. Kan het niet zijn, maar dat is al vele, vele jaren. Ja, ja. Altijd hier naar de paddenstraat. Het nee, nee. ja, was een fragment uit een documentaire die Jeroen Wielaard maakte voor Holland Dok over de Ronde van Vlaanderen. Welkom Jeroen. Weet je nog welke en, ronde? En over Parijs-Roubaix. En Parijs-Roubaix. Maar weet je nog welke ronde van Vlaanderen dit was? Ja, 2007. Dat was in, in de campagne van toen. Het begon toen gewoon, het klassieke seizoen, op de stenen. En dit was, deze documentaire heette ook De stenen Slagen. En het ging over die merkwaardige hartstocht, die devotie. Die horden mensen, horden mensen naar boerenweggetjes en onooglijke straatjes in het noorden van Frankrijk... en in het zuiden en westen van Vlaanderen trekt. Om daar urenlang in regen te staan of in een uh, lentezonnetje... en daar al die jongens te wachten. En om dat samen te beleven. Het is een heel erg... Communispectakel. Wanneer, wanneer heb je hem voor het eerst als verslaggever uh, meegemaakt? Ik ben ooit in 86 daar geweest voor wat toen nog Trots Veronica Sport was. Sorgens op een zondagmorgen met een reportofoon. Dat was een apparaat dat je in een Belgische stekker in een Vlaams café kon aansluiten. Dan had je een live verbinding. En dat was toen nog bij de start op het grote marktplein, een van de grootste Europese pleinen van Sydney-Glaas. En daar sprak ik met Jode Roo, een van de weinige Nederlandse winnaars van de Ronde van Vlaanderen. Had je enig idee wat die Ronde van Vlaanderen betekende toen? Geen, geen enkel. Behalve dat het een grote klassieker was. Ik was toen nog uh, heel erg uh, ja, geboeid en blij om erbij uh, te kunnen zijn. Ik volgde hem die dag nog niet eens. Dat kwam twee jaar later, in 88. Toen ben ik echt voor het eerst met de auto en met stickers op toen voor Veronica Sport. Uh, erin gegaan, ingegaan. Dan leerde ik ook dat afsteken. En uh, dat uh, om die ronde heen rijden. En door weilanden heen rijden. En op kasseistroken en op boerenpaadjes. Net die groep voorblijven. En dan weer 6, 18 kilometer de groep weer in te passeren. En dat, deed je, dat doe je dan de hele dag. Uh, behalve als je gewoon in de perszaal voor de televisie zit. Doe je dat met al die andere Vlaamse volgers. Hele bijzondere autorellys spelen zich op zo'n dag af om zo'n koers heen. Maar ik had geen idee van toen nog... van de grote sociale, culturele en politieke betekenis van de ronde... tot nu toe laat staan van de sociale, culturele en politieke achtergrond... van het ontstaan van die ronde. Laat het daar eens even over hebben. Want we hebben het over wonderen vanavond. Kijken of dit wonder ons dan ook bevalt Oeh. trouwens. Dit jaar wordt die voor de honderdste keer... En deze honderdste verjaardag. Ja, dit, Hij is in 1913 voor het eerst gereden. Precies, Dit is de honderdste verjaardag en het is uh, ergens in eind maart, hè? Het 31 maart ja. dit, dit jaar, ja. Wie heeft hem bedacht? Dat is het bedenksel van Karel Stijjaard, een, vlas, een, een, een zoon van een vlasboer. Vlashandelaar uit Torhout, onder Brugge. Die zichzelf als goede leerling en beginnend journalist... Uh, de naam aan, uh, nam van het naburige kasteel, kasteel Wijnendalen. Karel van Wijnendalen begon het blad Sportwereld met een stel compagnons. En uh, uit een, ja, driedubbele begeestering. Ten eerste ging het hem over uh, de Vlaamse emancipatie. De um, rasvierheid van het Vlaamse volk, zo werd het in uh, dat soort ronkende termen wel eens omschreven. Hij was heel erg beïnvloed door een schrijver als Hendrik Conscience, de leeuw van Vlaanderen, de schepper daarvan, een boek dat heel erg, toe, heel erg bijdroeg destijds tot een nieuwe Vlaamse identiteit nadat ze in 1831 zich eindelijk hadden verlost van de Nederlanders met die tiendaagse velddagtocht en zo. Vlaanderen heeft vanaf dat moment een taalstrijd, een sociale en een economische strijd gevoerd. Om groot te worden, om trots te worden. Het ging om Karel van Wijnendalen, steiaard, om die trots. Hij werd ook wel genoemd de man die Vlaanderen leerde lezen. Maar hij had eerst daarvoor zelf Conscience gelezen. En Guido Gezelle en Stijn Streuvels. Man was heel erg uh, beïnvloed door de 19e-eeuwse dichters... Die allen, en schrijvers die allen, de een meer of minder dan de ander... flaminganten waren en, en ook vertegenwoordigers van de Vlaamse beweging. Twee, hij had uh, die krant en die krant moest hij verkopen... En daarvoor had hij een vehikel nodig, een stunt, een verhaal. Een, een, een zich repeterend verhaal. Het model bestond al in Frankrijk, de Ronde van Frankrijk. Ook een bedenksel van journalisten. In een tijd van heftige concurrentie tussen sportbladen. Begin van de 20e eeuw. En zo is dat dus met Vlaanderen ook gegaan. Zij dus wilden krant verkopen. Hij wilde die wedstrijd organiseren in zijn Vlaanderen. En daardoor ook die Vlamingen verbinden in een grote kring van trots. In de eerste twintig, dertig jaar was het eigenlijk een heel kneuterig Vlaams gebeuren. Waar ook grote Vla Franse renners eigenlijk niet aan mee mochten doen. Wat komen. maakte het kneuterig? Nou, omdat het een onder onsje was. Dat was eigenlijk voornamelijk iets van Vlamingen. En dat heeft die, heeft die, heeft die van de Wijnendalen destijds groot, scheeps. Uh, uh, opge opgeschreven, uh, de hoogte ingeschreven. Uh, dat deed hij ook nog eens een keer in conflict met uh, Waalse wielerofficials... die dan vonden dat het Vlaams volkslied, uh, de Leeuw van Vlaanderen... niet mocht worden gespeeld door de, door de uh, fanfares. Dat de Brabanton moest worden gespeeld. Dat was een heel mooi voorbeeld, dat heb ik dus uit alle boeken gehaald... was dat ze dan ergens bij een Vlaams kampioenschap, Koolskamp... vlak na de Eerste Wereldoorlog... Uh, dan wel een soort van Brabantzonne speelde. Althans, zaten er zaten wel passages in. Maar toch, de Leeuw van Vlaanderen klonk daar heel erg in door. Het was een ontzettende eigenwijze zet van die Van Wijnendalen. Vlak na de Eerste Wereldoorlog, overigens. dat kom je op dat boek ook weer. Ik heb voor dit boek... Um, de Klassieke routes van de Ronde van Vlaanderen genomen uit die tijd. 1913, 1914 en dan na de ontbreking van de Eerste Wereldoorlog. Want het is, is, is dat, dat is niet altijd hetzelfde gebleven. Eh, dat... Ze gingen destijds weg um, uit Gent. En namen dan uh, de oostelijke route via Lokeren, Wetteren, Dendermonde, Aalst... Zo, Sint-Niklaas ook. Ik ben, zo, ben nu de weg al kwijt, hoor. Onder de Westhoek, Ieper, yes. dus bij de Vlaams-Frans grens. Dan de kust, naar de kust, Veurne. Dan omhoog, een uh, stuk, even naar Oostende, niet langs de kust. Even Oostende binnen. En dan zo ombruggen, de ombruggen heen. Dan eindelijk weer aankomen in Gent. 340 kilometer was die eerste ronde van Vlaanderen. Nog even over het wat je tien minuten hiervoor zijn, want ik nog even herhaal... Dat is, dat is toch wel mooi. Dat geldt voor de Tour, maar zeker ook voor de Ronde van Vlaanderen. Het zijn rondes die bedacht zijn voor het verhaal. Hè? Ja. Die, die kranten, maar dat, dat, dat verklaart meteen... wielrennen, hè? Ik bedoel, de sport kan nog zo onder vuur liggen. Is een hele verhaal, nou misschien juist daardoor ook wel, een hele verhalende sport... Ja. Die, die, die, die, die, de Grange nam het destijds in Frankrijk over... van een zeer bevlogen jongen, Géo Lefebvre, zijn wielerredacteur. Die ook al opge opgefokt door een aantal grote renners uit die tijd... die heel erg dol waren op die lange afstandswedstrijden... Uh, hem ook al eens suggereerde om naar het model van Zesdaagsen... een een wedstrijd in zes etappes door heel Frankrijk uh, op poten te zetten. De Grange heeft dat heel erg opgepakt om Frans patriotisme te kweken. En ook om de, de, de Fransen hun grenzen te laten zien. Het was ongelooflijk, maar om te lezen in het werk wat ik voor het Frankrijk van de Tour deed, dat de oorspronkelijke routekaart van de Ronde van Frankrijk, de allereerste uit 1903, voor menig Fransman ook het de eerste keer was dat ze een kaart van hun land zagen. Heel, heel bizar, dat soort, dat soort dat feiten. Zo? Ja. Ja. Het onderwijs deed daar een, of, of, uh, schoot daar in tekort, laat ik het zo zeggen. En die topografie van Frankrijk is ook door de Tour voor menig Fransman bekender geworden. Het is een feit dat in de jaren dertig heel veel Fransen... Uh, ook veel meer over hun Frankrijk uh, hoorden op de radio. Terwijl zij in Marseille zaten, hoorden ze dingen uit Straatsburg... bij wijze van spreken. Zij leerden hun land kennen door verhalende verslaggeving. In dit geval dus de radio. En iets dergelijks deed Van Wijnendalen... Met, die Met ronde. Vlaanderen voor de Vlamingen. Je hebt uh, voor, voor, je, voor, je, voor je boek Het Vlaanderen van de Ronde... het is een, het is een, zeg maar een, een cultuurhistorisch verhaal over Vlaanderen. Met heel veel mooie foto's er oh. trouwens ook in. Uh, heb je ook verschillende mensen geïnterviewd... over hun, uh, hun betekenis ja. uh, voor, de, voor, de, voor de ronde. En hun of, kanttekeningen nou erbij. hun kanttekeningen erbij ook. Hier bijvoorbeeld uh, Dimitri Verhulst. Ja. Wanneer sprak je hem? Uh, dat was al vorig jaar. Uh, het was bij ter gelegenheid van een special die ik toen maakte voor de Ronde van Frankrijk. Toen, voor het toen nog bestaande Wielland magazine. En aanpassant heb ik hem dus ook meegenomen naar Vlaanderen. Hij is een zeer fanatiek wielrenner. Hij heeft de Ronde van Vlaanderen ook een paar keer gereden. En dat is natuurlijk ook het grappige. Uh, Verhelst ja, Dimitri heeft niet als maar, beroeps, maar gewoon in zo'n zo zo meute... Die... Ja, erachteraan, 10 kilometer erachteraan. Nee, nee, nee toeristen, er zijn toeristenroutes, ja, ja, ook okay. in de Amstel Gold Race. Uh, inschrijving van 10.000 man en die fietsen. Ja, zo bedoel je. Nee, okay. En zo zit Dimitri ja. op de fiets met zijn lijf, met zijn goede benen... het is allemaal bierpenzen. rijdt hij de Ronde van Vlaanderen als man uit de buurt van Aalst, uit dat dorpje van hem... Uh, Nieuwekerken, waar ik ben geweest, op mijn routes door Vlaanderen, onder Aalst... dat het model heeft gestaan voor zijn grote reet gem uit uh, de helaasheid der dingen. En dat is dus de verbinding, en dat doe ik steeds... ik maak kruispunten met de geschiedenis, met de cultuur en de ronde... de verbinding met het Aalst van um, Louis-Paul Boon, die... Niets met fietsen had en die er zelfs schrik voor had. En die er ook niet zoveel over heeft. Waarom had louis Paul Boon schrik van? Hij was bang voor de fietsen. Dat dacht de soda Maar ze schreef wel in dat de de de ellende die van de fabrieksmuren schruwelden... zoals Karel van Wijnerdalen dat uitdru uitdru uitdrukte. Nu we in de literatuur zitten, Jos van Loo die heeft ook een, een, een aantal keer over de Ronde van Vlaanderen... En over de Mol van Toelaten. Ja, Mol ja. van Toegeschreven. Ik, ik heb hem met een collega nog wel eens geïnterviewd... en die, hij schetste toen de ambitie van een, van een, van een, van een Vlaamse boerenzoon... die ja. niets liever wil dan op die fiets en dan ja. winnen. Maar dat is van toen... Ik bedoel, is daar nog iets van over? Die zijn er wel, maar het is natuurlijk al 30 jaar in de moderne beroepswielrennen: uh, de entree van de, de belezen sporter. Destijds was dat, werd dat nog heel vreemd gevonden. Er lag bij Peter winnen tijdens de tour een boek op zijn nachtkastje. Dat kon niet. Kon, de Renners konden niet lezen. Uh, Laurent Fignon heb ik een keer in het, vliegveld, in het vliegtuig gezien, gezien... bij een verplaatsing met... Uh, uh, met uh, ik geloof, Euripides of Sophocles op schoot. De bebrilde Parijzenaar. Pas op, pas op, je zit nu echt, echt in... De, <laughs> de de bebrilde Ja, Dat doet een beetje denken aan Erik Cantona... die bij Manchester United kwam spelen. En toen ze hem vroegen, wat je, wat, waar, waar hou je van? Toen zei hij, nou, ik uh, noem nu wat dingen. zei hij, en, en Rambo. Zei hij toen ook Rambo? Ja. En maar toen al die Manchester United, Rambo. Rambo. Dus toen kreeg hij allemaal Rambo <laughs> opgestuurd. <laughs> Guido Belcanto heb je ook geïnterviewd, de levenszanger. Wat heeft hij met de tour? Of uh, sorry, met de ronde? Geva fascinatie, ook, ook, ook als jongen. Ik heb ze allemaal naar hun jongens uh, oorsprong gevraagd. Hij keek naar de ronde aan het eind van de jaren zestig... toen nog in zwart-wit op televisie was. De begintijd van Eddy En Dat is ook zijn eerste herinnering. Eddy Merks, zwart-wit. Ja, hij is ook in de ronde geweest. En dat is wat je dus, ook, of het nou Vlaanderen is of Frankrijk... nog steeds ziet gebeuren met volwassen mannen... die kunnen behoren tot de meest kritische kant, kant van de natie. Zeer belezen of goede zangers. Die veranderen in jongens en bleven hun droom, Belkanto, in hun volgwagen... van, ik meen de morgen of de standaard. En destijds, in 1989, laten we daar eens naartoe gaan... kom ik zomaar op de film in weerbeke Hugo Klaus. Ja, wacht even. Dat was de eerste keer dat je dus die, uh, die ronde deed? Nee, 88. 88 89. En 89. En dat was, was voor de? Veronica, werkte je toen? Uh, voor Veronica en... Ja, dat was Veronica Sportradio, ja. ja. En, en oké, okay. hoe oud was Klaus toen? Uh, die was toen um, begin 60 neem ik aan. In 1999 heb ik hem geïnterviewd voor zijn zeventigste verjaardag... bij hem thuis in Antwerpen. Ja, zal hij 60 geweest zijn. Ja. Maar hij zat daar. Hij volgde, wat deed hij? Hij volgde de, hij de, de ronde. De, hij was met een krant mee. Uh, het was in de ronde. Het was voor het eerst. En hij was vol, volslagen verbaasd. Jij? Nee, hij. Waarom was hij verbaasd? Nou, wat hij zag. Want hij kende het alleen maar van de krant en uh, van de televisie. En nu was hij eens mee... En... Nou, het mooie, oké, okay, want ik, ik las dat en ik dacht, nou weet je, Jeroen die bewaart dat soort dingen, misschien ook dat heb je gedaan. Dat is dus, wat we nu gaan horen is een, een, een, een fragment uit het interview dat je toen met hem... Uh... Nou, mijn verbazing dat Hugo Klaus daar zomaar in die dorpsschool tussen de tikkende journalisten zelf stond. En je hebt hem geïnterviewd. En het grappige is, je hoort dat het ook een veel jongere uh, Klaus is. Laten we maar luisteren. Uh, ik ben heel oud en een uh, senil, dus ik uh, las vroeger uh, die flamboyante zinnen en die romantische uitlatingen van bijvoorbeeld Karel van Wijnendalen. En dat, uh, dat natuurlijk, dat vervult een auteur met uh, grote vreugde. Het uh, niet bang zijn voor enige hyperbolen, voor adjectieven achter elkaar. Nu heeft u in heel zeker natuurlijk langs de weg ontzettend veel mensen zien staan, honderdduizenden Belgen. Ja. Dat typeert wel toch de plek die het inneemt in de Vlaamse cultuur, Absoluut. Uh, Ikzelf ik ben daar zeer verbaasd over. Uh, ik, ik heb dat wel op de televisie gezien en zo. Maar als je er werkelijk langs rijdt, en, dan krijg je, zeker als je dat een aantal uren doet, zoals vandaag, dan krijg je een uh, heel vreemd beeld. De, de fysiognomie van, van Vlaanderen is, uh, is toch uh, voor mij anders geworden. Je ziet dit soort mensen, uh, uh, en dan, dat bedoel ik natuurlijk... Helemaal niet denigrerend, want daar behoor ik ook toe. Nooit zo systematisch in het landschap. Uh, lelijk zijn ze niet, maar ze zijn wel, ja, dat wil zeggen, expressionistisch. U heeft nog niet gezegd wat wielrennen betekent voor de Vlaamse cultuur. Uh, er zijn heel weinig sporen in de, in de cultuur, helaas, van, uh, van het wielrennen. Uh, er zijn weinig uh, echte auteurs die, die zich daarover gebogen hebben. Maar is dat weer bastige, dat, dat knoestige, dat heroïsche van die renners geen stof voor een roman? Ik ben, ik ben er bedust van. Ik, ik, uh, ik weet er te weinig van. Ik denk altijd aan combines waar ik over hoor, aan doping die uit een, een neus en oren spuit. Uh, maar da God, dat, dat zie ik niet nu. Ik zie een uh, heel vriendelijke jongen snikken. Niets van, van, die, van al die mysteries daaromheen. Dus ik, ik ken dat niet voldoende om daarover te schrijven. Ik heb wel eens een, een aantal... Ja, ik heb Rick van Looy ooit in, in een gedicht opgenomen. Waarin ik zeg dat, dat als hij net over de eind rijdt van een grote koers die ik zie op de televisie... dat ik dan tegelijkertijd met hem klaarkom glad als twee vissen. Maar dat, dat is een beetje, ja, een beetje brani. Ja, dat was Hugo Klaus, geïnterviewd door Jeroen Wilaert in de jaren tachtig... naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen. Dit is Brands met boeken op Radio 1. En ik praat met Jeroen Wielaard over zijn boek Het Vlaanderen van de Ronde. Dat gaat verschijnen bij de Arbeiderspers, En daarin staat ook zijn uitgeschreven interview met, met, met Klaus, waarvan we nu het zeg maar... Nou, we hoorden net een fragment uit het oorspronkelijke ja. interview. Wat wel grappig is wat hij op een gegeven moment zegt. Dat is fantastisch uitgedrukt natuurlijk, hè? Wat zegt hij nou? Hij noemt ze expressionistisch, ja, hij zegt, hij zegt die mensen dat... langs de kant. Om het beleefd te zeggen. Ja, hij zegt niet lelijk, maar hij zegt expressionistisch. <laughs> en Die ook... mensen die gaan op een zeker moment op die kasseien namelijk lijken. Die staan langs die weg en zijn langzamerhand ook steen geworden. Mooie groefde koppen. En hij en... noemt dat expressionistisch, ja. En, en wat hij ook zegt, dat is ook wel mooi. Dat hij zegt iets over hoe, hoe die, hoe die sportjournalistiek, wat hem betreft, bedreven moet worden met de uitbundige manier waarop dat gebeurde. Ja, maar hij zegt ook dat hij heeft gezien hoe ze het deden. Ze, ze rijden maar een beetje omheen en komen thuis. Nou, in dit geval komen ze niet thuis. Maar zaten ze daar in die school in Meerbeke. Maar hij vertelde al eerder dat hij. Zich niet schaamde voor een zin met, wat, met meerdere adjectieven. zoals Van Wijnendalen dat ooit schreef. En hij schreef dat, hij las dat voor de oorlog als jongen. Hij heeft ook het volk bezorgd en rondgebracht. als jochie uit buurt van Brugge. En die Van Wijnendalen heeft hem natuurlijk ook bekoord. Maar dat was journalistiek en taal die in de jaren zestig al niet meer te harden was. Zo barok en zo overdreven en zo gezwollen. Maar ik kan me heel goed voorstellen, ik ben wel verplaatst in de begintijd. Dat men dat frat en dat, dat enthousiasme ook, ook uh, dronk als pinten, die, die, die teksten... Uh -huh. Nee. En hij zegt ook wel iets ja, Dan lees je zo die verhalen dat de doping uit hun neus gespoten ja. komt. Maar ik zie, ik zie er niks van. Wat, ik zie, wat zegt hij? Een leptosoom, een, leptos een huilende jongen. En dat was Edwig van Hooidonk. Toen nog een renner bij Jan Raas. Die won toen voor het eerste keer de, de Ronde van Vlaanderen... met een prachtige demarrage aan het eind. Na de muur op de Bosberg. En die stond daar te, te huilen van vreugde. Later heeft hij hem nog een keer gewonnen. En nu staat hij vooral bekend als die vent die... Uh, een gave, bijna Flandrien was... en in de jaren negentig uh, het toch ook niet meer vertrouwde... wat jongens die vroeger niks konden, ineens presteerden op de fiets. Het heeft voorbij gereden. Ze hadden het door, net als Frans Maassen. Dit is EPO, ik doe hier niet meer aan mee. En Edwig van Hooidonk is nu een van de spelers in de strijd om het zuiver maken van de sport. En treedt in die zin ook regelmatig op... met hele goed onderbouwde stukken in kranten als De Morgen. En daarover sprekend, die, die, al die, die dopingschandalen die, die je nu hebt... Wat jij daar nou weet van als verslaggever? Ik bedoel, je hebt zo vaak de Tour meegemaakt met al die rondes. Nou, wat, wat... Zag je het uit hun neus en oor gesproken? Nee, ik. nee dat, was, dat was natuurlijk heel goed verborgen. Ik was uh, in de begintijd van mijn tourverslaggeving toer ook al direct met mijn neus in de boter gevallen. 88. affaire Pedro Delgado, die, die vrijkwam in de Tour... omdat hij een middeltje had geslikt dat niet op de lijst stond van de UCI... Uh, uh, Gert-Jan Teunissen, testosteronschandaal. Schandaal. Ik heb um, destijds zijn biografie geschreven, in 19, zijn autobiografie In 1986 uh, verscheen, 1996 verscheen dat. Waarin hij toch ook bleef volhouden uh, dat hij onschuldig was. Terwijl ik in het omlijstende onderzoek van menig een toch hoorde hoe het werkelijk zat... Maar het moest Gert Jansenboek boek zijn. En hij volhardde zo in zijn waarheid dat bevriende uh, psychologen die dat boek lazen, toch tegen me zeiden van Jeroen, dit is een perfect voorbeeld van cognitief dissonant. Helemaal in je eigen valse werkelijkheid opgaan. Maar, uh, op, je, op je vraag door te gaan. Armstrong, daar ben ik ingetuind in 1999. Het was een jaar na de Tour d'Opage... kwam Armstrong, hersteld van kanker, de Tour winnen. O, een mooie verhaal kon je niet hebben. Deze jongen die zo edel en zo van zichzelf, zo puur... de Tour uh, het gezicht uh, redden nou het tegendeel was waar. Dat, op dat in dat jaar geloofde ik het niet. Een ja, jaar later um, maar als je nou even wacht hè, begon die, ik ter, die, te twijfelen. De, ja, maar wacht even, voor die twijfel nog. Ja. Als je als je nou weet dat dat wielrennen is de sport van van van de van de hyperbolen. Dat is al ja. wat Klaus ook mooi uitlegt. Ja. Die die horen erbij. Ja. Die van toen zijn niet meer te harde. maar het blijft in zekere zin de sport van de hyperbolen. Ze, ze gaan die ze gaan die bergen op. Ja. Dus je ja zo dan, wordt het verslagen en zo wordt het ook genoten door heel veel mensen. Ja, daar gaan, gaan we het verder ook niet over hebben. Maar dan ga je dat toch, dan ga je dat toch ook krijgen? En dan ga je toch zelf ook bijna een soort, misschien een soort blindheid krijgen... waardoor je denkt, ja, oh, dit is... Ja, maar ontstaat, Hij gaat achterwaarts de bergen op. Tuurlijk, maar er ontstaat ook een soort verering uh, die blind maakt. En die uh, mensen helemaal niet meer laat zien wat er werkelijk gebeurt. Om de Armstrong door te gaan... dat was werkelijk uh, niet alleen meesterlijk fietsen. Want dat vergeet iedereen maar. Het is natuurlijk een meesterlijke renner. En het EPO was een onderdeel, blijkt nu... van een veel groter totaalprogramma. Maar het is uitgemond in een, een systeem van tien jaar uh, mafioze, uh, een frauduleuze heerschappij over die sport. Zodra hij van de fiets afstapte, was zijn dictatuur voorbij. Kon hij de boel niet meer managen zoals hij het gewend was. En dat is heel mooi verwoord door zijn uh, oude ploegmaat uh, Tyler Hamilton... in een boek dat geschreven is door Dan Coyle. En Dan Coyle heeft dat Wie is dat heel dan Coyle is Amerikaan, die eerder de, de, de Armstrong's War heeft geschreven. De oorlog van Armstrong. Hij heeft heel dichtbij gezeten. Ik heb Dan Coyle na Tyler Hamilton's boek ook gebeld. Hij zat in Ohio, ergens op een universiteit. Dan, jij was daar toen in Girona. Zo dicht bij Armstrong. Je hebt ook de trainingen gezien van hem... met de beroemde omstreden dokter Ferrari. Heb je dan die ampullen in die ijskast niet gezien? Nee, zei Dan Coyle. Er was een no-go-zone. En die no-go-zone gold voor ons allemaal. Alleen, op een zeker moment was die ban... Die dat die dictatuur van Armstrong doorbroken. Konden de jongens als Hamilton, die jarenlang goed hadden verdiend... Uh, maar ook in een soort van wanhoop waren voortgereden... eindelijk hun ventiel of hun, hun, hun, hun hart luchten. Armstrong heeft dat verraad genoemd. Je kunt het ook als een verraad op, opvatten. Maar de manier waarop Coil dat beschrijft... Die, die dat relaas van, Armstrong van Hamilton heeft beschreven als de wanhoop... dit voortdurende moeten zwijgen, de omheen draaien... De, zijn vrouw op de achtergrond en dan het, na, het, het naar buiten komen. Armstrong die hem bedreigt. Zet er een aantal fictieve namen in en je hebt een fantastische roman. Want zo is het in elkaar. Het is zo vol dubbel. Ja, daar, daar, daar leent het... Ja, leen het wielrennen zich goed voor. Maar, wanneer, wanneer, maar was er nou niemand die... Oké, okay, hij komt terug, genezen van kanker, hij wint die Tour. En ja... Walsh heeft het gezien. Een Ierse journalist van de Sunday Times. Samen met Pierre Badster van L'Equipe. Die hebben het gezien... Maar dat waren... Die hebben niet geweten wat er precies, hoe de systematiek werkt. We kregen dus indirect bewijzen van de beroemde dames uh, verzorgsters uh, Emma O'Reilly. Uh, maar die, die jongens die spraken natuurlijk ook met jullie over uh, hun, hun, hun vermoedens en wat dan ook. Er ja, was dus een, een redelijke tweedeling in, in, de, in de perszaal. Een uh, aantal uh, diehard hard uh, wielerjournalisten die echt alleen maar over de wedstrijd wilden schrijven. En, um, die er niks met doping te maken wilde hebben. Als de naalden uit de kont. Deze van, die, die, die van Wijnendalen was in de jaren 50, als Vlaming ook van het slag... Ach, die zever van dat pakken geeft de mensen een schoon verhaal. Jan Cottaar, onze radiolegende uit Nederland. Verbood de renners ongeveer om erover te praten. Jan Cotard wist ervan. Onze grote jongens als Wim van Est, Wout Wachmans... die waren aan de amfetaminen in de Ronde van Frankrijk. Al dat spul wat uit de Tweede Wereldoorlog was overgebleven... uit de rantsoenen van frontsoldaten en, en rafpiloten. piloten die deed het op zijn manier. Walsh en balstermen die het willen doorbreken... werden weggehangt door een deel van de perszaal. Ik heb in 2003, vier LA Confidential, LA Confidential van die twee gelezen. Ik, ik heb het laatst nog eens een keer in mijn handen gehad. Het staat vol onderstrepingen en arseringen en uitroeptekens. Van, toen is, hij, is voor een deel mijn, mijn oog geopend. En later heb je de complexiteit gezien. Maar ik heb nooit, zoals Samuel Apt van de Herald Tribune altijd zei: Jerome, there's no smoking gun. Er was. Geen hard cijfermatig bewijs. Staat ook zo mooi in het boek van Hamilton. Natuurlijk is er geen cijfermatig bewijs. als je de controles zo meesterlijk weet te omzeilen. als Armstrong en de zijnen. onder. in het kampioenschap met ploegleider Johan Bruineel. Uh, dat hebben uitgeoefend. Maar? Bruineel, overigens een Vlaming. En dan kom ik weer bij mijn boek. Ja? Tom Lanois, die zegt het heel mooi. Tom Lanois, ja. die had eigenlijk niks met Vlaanderen. Ik zeg, ik ben in Sandy Klaas geweest, waar jij vandaan komt. Slagen zo met een brilletje. Dan moet je toch wel het gezien hebben. Ja, mijn vader, die nam mij mee. En nou, kom dan maar praten. En ik bij, bij Tom thuis in Antwerpen. Hij was net verhuisd. Hij woont nu notabene in de geboortestraat van Paul van Ostaaien. En ik kreeg daar toch een perfect college. Over Vlaanderen, over de Ronde. Over het Vlaams-nationalisme, de Vlaamse beweging. En zei die Tom... Het is toch ook niet verbazend dat er al die dopingzaken... toch ook, ook altijd weer een Vlaming betrokken is. Want zijn wij niet het land van de XTC pillen en van de hormoonkoeien en de hormoonpaardendokters? Op die manier hè? Zo zitten die verbanden in elkaar. Uh -huh. En dan kom je op de vraag hoe sterk moet je het veroordelen. Nou ja, zeg jij het maar. Ik nu ga je toch niet zeg, zeggen? Ik zeg... Dat ik zelfs gefascineerd ben door de driedubbele bodems. Dat ik de kwestie armstrong en die systematiek weerzinwekkend vind. Dat ik de, het streven naar zuiverheid mooi vind. Maar ik geloof dat dat een heel naïef streven is. Want we hebben het niet over een schone sport, over een, over een makkelijke sport. We nee, hebben maar... het over keiharde sport. Zo veneindig als de pest van 140 kerels op, op fietsen... Die een hele gemeene competitie met elkaar zijn, ook nog eens een keer met hele grote belangen. Nou, dat is een spanningsveld. Wat je vooral pro proberen moet te zuiveren. Maar dat je het nooit helemaal zuiver zal krijgen. Maar dan, dan reden ze het punt. Wie moet je wel of niet maar, veroordelen? Maar, Johan museum bijvoorbeeld. Nee, maar wacht even, de Leeuw van Vlaanderen? Nee, maar wacht even. Is Jeroen. veroordeeld. En wordt nu door, de, door het Vlaamse volk, na zijn bekentenissen, toch weer op handen gedragen. Maar wat mij interesseert ook, is, is dat. Je hoort het mij nog steeds niet goed praten. Nee, welkom. nee, nee, nee. nee maar daar, kijk, we, we, we proberen. Ik probeer vooral de dingen te snappen voor zover mogelijk. Maar kijk, die Ronde van Vlaanderen is voor het verhaal bedacht. Net als toer. Tour. Mm. En het zijn ook prachtige verhalen. Wielrennen is een literaire sport. Veel literairder dan, uh, dan, uh, dan voetballen. Hoort ook, hoort ook het landschap bij? Ja, dat, dat. Net Waar als het baseball zich Net als baseball dat is. Maar zoals je ook al uitlegt, zoals Klaus dat in dat fragmentje ook mooi deed, het heeft ook te maken met, met een, een overdrijving die als vanzelf komt. En bij een overdrijving die als vanzelf komt, hè, de heroïek en, en, en, en al die bijvoeglijke naamwoorden achter elkaar. Nee, en voor het is ook een behoefte. Mensen, ja, mensen willen zich daar in, in Ja, dat snap ik dat maar wel. allemaal wel. Maar, maar krijg je nou niet. Heb je, krijg je dan ook niet af en toe een soort blindheid, en die veroordeel ik niet... maar ik probeer hem te snappen voor wat er om je heen gebeurt. Zoals je dat net zegt met Cortaar, die als de naalden uit hun kont staken, bij wijze van spreken, nog steeds zegt... nou, dat is geen doping. Zoals jij net zegt, de, de, de helft van dat verslaggevers die wil het helemaal niet eens zien. Liever niet. Liever niet. Nee. Liever niet. Nee. Waarom niet? Dat is, dat is wat me interesseert. Om dat zij in principe ook nog de jongens zijn die de wedstrijd aanbaden... en de mannen en de helden en dicht bij die helden willen zijn. Zoals heel veel van de mensen langs de kant. En heel veel van die mensen langs de kant weten ook wel... dat die helden uh, het niet altijd even zuiver doen. Ook Johan Museeuw niet. Maar ze begrijpen ze. En het is, het is ook verschillend van grens tot grens waar je bent. Hier in Nederland waait nu om allerlei redenen, een heel begrijpelijke reden ook, een beetje een strenge Duitse wind. Ook door de media heen. Heel erg ethisch. Veel moraalridders in de pennen, in de kolommen, achter de microfoons. In België zijn ze, kijken ze er stom verbaasd naar wat er in, in dat, toch in dat Holland gebeurt aan aan strengheid, totdat straks toch ook weer een Vlaamse renner gepakt wordt. Want ze hebben natuurlijk ook het een en ander achter de rug. Frank van der Broeke, die dood is gegaan. Ergens in een treurig Afrikaans hotelletje. Tommeke bonen gepakt, niet vanwege de EPO, maar de cocaïne. Maar wat gebeurt er? Tom wint vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen. En Parijs-Roubaix, hij is weer helemaal de held. En alles is vergeten. Alles is vergeten. Het dat soort tegenstrijdigheden zitten er allemaal in, ook in Vlaanderen. Heel kort nog, Jeroen. Verheug je op je komende ronde? Ga je? Ja, natuurlijk. Ik, ik, ik verheug me eerst op volgende week donderdagavond... hebben we de presentatie van de special van De Muur. He, het prachtige literaire wielertijdschrift in Oudenaarde. In het centrum Ronde van Vlaanderen. En dat is daar de Nacht van de Vlanderien. Allemaal van die oude kerels. En die komen allemaal vertellen over hun grote sprint En hun grote bedrog. En daar zijn we dan bij als journalisten. Ook het grote bedrog. Uh, zeker. Hoe ze elkaar geflikt en genept hebben. En het is smullen En de volgende dag ja, is dan de presentatie van mijn boek. In Gent. Waar het allemaal begonnen is in 1313. Op de Vrijdagmarkt. Waar het prachtige beeld staat van de grote voorman van de Vlaamse werkers uit de 14e eeuw. En uh, Eerste exemplaar zal ik uitdelen met grote vreugde aan de Leeuw van Vlaanderen zelf. Johan Museeuw. Dank je, Jeroen Wielaert. Eerste exemplaar, zoals het eerste exemplaar van het andere boek... waar het vanavond in Brands met Boeken over ging, Het Wonder van Eindhoven. Nu inmiddels is uitgereikt aan de burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijsel. Dit was Brands met Boeken op uh, Radio 1. Dadelijk, na acht uur, twee dingen...